Die dag zongen ze niet en vertelden ook geen verhalen, hoewel het weer beter werd. En ook de volgende dag en de dag daarna niet. Ze voelden nu dat het gevaar aan weerskanten niet ver weg was. Ze overnachten onder de sterren en hun paarden kregen meer te eten dan zij, want er was volop gras. Maar er zat niet veel in hun zakken, ook niet met dat wat ze van de trollen hadden genomen. Op een morgen doorwaarden ze de rivier op een brede, ondiepe plek... ...vervuld van het lawaai van ratelende stenen en bruisend schuim. De andere oever was stijl en glibberig. Toen ze de overkant bereikt hadden, hun ponies te voet leidend... ...zagen ze dat ze de grote bergen heel dicht genaderd waren. Ze schenen niet ver meer van de voet van de dichtbijzijnde verwijderd te zijn. Hij zag er donker en haargeestig uit... Hoewel er vlekken zonlicht op de bruine hellingen lagen. En achter zijn rondingen glinstelden de toppen van sneeuwkappen. Zeg hé, hey, Balin. Ja, wat is het, Wilbo? Die grote daar. Is dat de berg? Natuurlijk niet. Dit is pas het begin van de nevelberg. We moeten daar op een of andere manier door. Of erover. ...of eronder... Ja. ...voordat we wilderland daarachter kunnen bereiken. En dan? Is het dan nog ver? Ook van de andere kant is het nog een behoorlijkheid... ...naar de eenzame berg in het oosten... ...waar smog op onze schat ligt. Ik ben nou al zo moe... ...dat ik steeds moet denken aan mijn luie stoel thuis voor de haard... ...en de zingende ketel boven het vuur. Een lekkere kop thee zal mij ook best maken. Kom, alle, Goed opletten. Mogen de weg niet mislopen, anders zijn we er geweest. Het is absoluut noodzakelijk om de nevelbergen langs het goede pad binnen te trekken. Anders raak je erin verdwaald. En moet je teruggaan en weer helemaal opnieuw beginnen. Als je tenminste nog terugkomt. Kun jij ons misschien vertellen, Gandalf, waar we precies naartoe gaan? Zeker, Toerin. Zoals je wellicht weet, zijn we nu vlak bij de rand van de wildernis gekomen. En ergens voor ons, verscholen ligt het schone dal Rivendell... waar Elrond woont in het laatste huiselijke huis. Ik heb mijn vrienden een boodschap meegegeven... en wij worden verwacht. Dat mag dan geruststellend klinken... maar dat laatste huiselijke huis... zie ik voorlopig nog nergens. Weet jij hoe we er komen? Het enige pad dat er heen voert... is aangegeven door witte stenen. Die moeten we goed in de gaten houden. Sommigen zijn maar klein en anderen half bedekt met mos. En het licht wordt ook al minder. Dat maakt het niet gemakkelijker. Maar vertel eens, die elf rond waar jij het net over had, wie is dat eigenlijk? Is hij een elf of zo? Nee, geen elf doorin. Wel een elf van vriend. Hij is een van die lieden van wie er voorvader in sprake is in de vreemde verhalen voor het begin van de geschiedenis. De oorlogen van de Boze Aardman en de Elfen. En de eerste mensen uit het noorden. Tegenwoordig zijn er nog enkele lieden die zowel Elfen als Helden van het Noorden als Voorvaderen hebben. En Elrond, de bewoner van het laatste huiselijke huis, is hun leider. Kijk, daar is weer een witte steen. We gaan nog steeds goed. Hé, hey, halt mannen. Oh. Pas op. Hier is het eindelijk. Kijk, daar in de diepte. Aan het eind van die steile helling. Daar is de vallei. Uh -huh. Daar moeten we heen. Kom, kom. Hey. Hey. Bilbo vergat nooit meer hoe ze in de schemer... ...langs het steile zigzagpad naar beneden gleden en glibberden. Naar de geheime vallei Revendel. De lucht werd warmer toen ze lager kwamen... ...en de geur van de dennenbomen maakte hem slaperig... ...zodat hij af en toe knikkenbolde. ...en bijna van zijn pony afviel... ...of zijn neus tegen de nek van het dier stoten. De dennenbomen gingen over in berkenbomen en eiken. En de schemering gaf een behagelijk gevoel. Het laatste groen was bijna uit het gras verdwenen... ...toen ze eindelijk een open plek bereikten... ...niet ver boven de oevers van een stroom. Hmm, het ruikt hier naar elfen, dacht Bilbo. En ik keek naar de sterren. Ze fonkelden helder en blauw. En op dat ogenblik schalde er een lied als een lach door de bomen... Wat een onzinnig lied Echt iets van elfen Zou ons voor worden gek, hoor je dat? <laughs> Doen ze altijd Ze lachen ons uit om onze baarden Een beetje bang ben ik wel voor ze Maar ik denk toch dat ze wel aardig zijn Onzin Ik zal best wel eens met ze willen spreken Oh, kijk, daar heb je er een En nog een Kijk nou toch Bilbo de Hobbit op een pony. Lieve help, is dat niet verrakkelijk? Verbaasde ja, wekkend. Bijzonder mooi. Welkom in ons dal. Welkom. Dank u, dank u. Heel vriendelijk van u, goede elfen. Jullie zijn een eentje van de weg afgedwaald. Als jullie tenminste op weg zijn naar het enige pad over het water en het huis daarachter. Het laatste huiselijke huisjaar. Dat klopt. Wij zullen jullie wel op het goede pad brengen. Maar dan kunnen jullie beter te voet gaan tot je over de brug bent. Blijven jullie niet nog even om met ons mee te zingen? Ze zijn daar bezig met het avondmaal. Ik kan de houtvuren waarop gekookt wordt ruiken. Ja, ja het lijkt me reuze. Nee, nee, we kunnen onmogelijk langer blijven. Het spijt ons bijzonder. Een andere keer als wij meer tijd hebben, graag. Kom, volg ons dan maar. Wij zullen jullie over de brug brengen. Niet in het schuim van de rivier, vadertje. Hij is al lang genoeg. Je hoeft hem niet nog eens te begieten. Onzinnige gedoe. <laughs> Pas dat Pilbo niet alle koeken opeet. Hij is nu al te dik om de sleutelgaten gaten te kruipen. Niet te hard, goede lieden. Vallei hebben oeren. En sommige elfen hebben al te uitbundige tongen. Goedenacht. En zo kwamen ze ten slotte allen bij het laatste huiselijke huis... en zagen dat de deuren wijd open waren geworpen... en Elrond, de heer des huizes, hen opwachtte. Hij was even nobel als mooi om te zien... wijs als een tovenaar, eerbiedwaardig als een dwergenkoning... en vriendelijk als de zomer. Ook zijn huis was volmaakt, of je nu het meeste van eten, slapen, werken, verhalen, zingen... Of gewoon maar van pijn ze hield, of van een aangename combinatie van dit alles. Boze dingen drongen niet tot die vallei door. Allen, ook de ponies, herstelden zich en sterkten er in een paar dagen aan. Hun kleren werden hersteld en ook hun wonden, hun opgewektheid en hun hoop. Hun zakken werden gevuld met eten en voorraden die licht waren om te dragen, maar sterkend om hen over de bergpassen te voeren. Hun plannen werden verbeterd door de beste raadgevingen. Ook bekeek Elrond, die alles van runen af wist, op een avond de zwaarden die zij uit het hol van de trollen hadden meegebracht. Deze zijn niet door trollen gemaakt, dat is zeker. Het zijn heel oude zwaarden van de elfen die thans genomen heten. Ze werden in Gondolin gemaakt voor de oorlog tegen de aardmannen. Ze moeten afkomstig zijn van een drakenschat of aardmannen buit. Want draken en aardmannen hebben de stad vele eeuwen geleden verwoest. Ik vraag me af hoe de trollen eraan gekomen zijn. Dat zou ik niet kunnen zeggen, Thorin. Maar ik vermoed dat die trollen andere plunderaars hebben geplunderd. Of de overblijfselen van vroegere plunderingen... in een of andere grot in de bergen in het noorden hebben aangetroffen. In elk geval... Dit zwaard van jou heet volgens de Rune Orchrist de aardmannenkliever. Een beroemd zwaard. En dit, Gandalf, heet Glandring, vijandhamer. En werd eens gehanteerd door de koning van Gondolin. Wees er zuinig op. Orchrist Christ de aardmannenkliever. Ik zal dit zwaard zeker in ere houden. Moge het wel weldra opnieuw aardmannen klieven. Dat is een wens, Torin, die waarschijnlijk in de bergen spoedig in vervulling zal gaan. Maar laat mij nu jullie kaarten zien. Tja. Ja. Nu ik dit zie herinner ik mij weer met smart de verwoesting van de staddal... en haar vrolijke klokken. En de geblakerde oevers van de vrolijke rivier de running. Waarom hou je de kaart omhoog, Elrond? Is er iets te zien? Stil toch even, Bilbo. Wacht. Er staan hier maanletters naast de gewone runen. En die zeggen... Vijf voet hoog de deur... en drie kunnen naast elkaar lopen. Wat zijn maanletters?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 ...en met zilveren pennen geschreven... ...zoals je vrienden kunnen beamen. Deze moet er lang geleden geschreven zijn... ...op een midzomeravond zoals nu... ...met een sikkelvormige maan. Vertel eens. Wat zeggen ze, Elrond? Ja, wat zeggen ze? Ga bij de grijze steen staan... ...als de lijster slaat, En de ondergaande zon... ...zal met het laatste licht... ...van durend dag... ...op het sleutelgat schijnen. Durend? Durin was de vader van de voorvaderen van het oudste dwergenras, de Langbaarden, en mijn voorvader. Ik ben zijn erfgenaam. En wat is Durinsdag? We noemen het nog altijd Durinsdag, als de laatste maan van de herfst en de zon tegelijk aan de hemel staan. Maar dat zal ons niet veel helpen, vrees ik. Want we kunnen in deze tijd niet meer gissen wanneer zich een dergelijk tijdstip voordoet. Dat valt nog te bezien. Staat er nog meer op? niets dat bij deze maan te zien is. Hiermee gaf Elrond de kaart terug aan Thorin. En toen gingen ze naar het water... om de elven op een midzomeravond te zien dansen en horen zingen... wetend dat ze de volgende morgen afscheid... van het laatste huiselijke huis moesten nemen... om hun weg te vervolgen over de nevelbergen naar het land daarachter. Vele dagen nadat zij uit het dal omhoog waren geklommen en het laatste huiselijke huis mijlenver achter zich hadden gelaten... stegen zij nog steeds hoger. Het was een gevaarlijk pad... slingerend langs diepe ravijnen... eenzaam en lang. Van hier konden zij, wanneer ze omkeken... uitzien over de landen die ze hadden verlaten... die zich ver beneden hen uitstrekten. Heel ver weg in het westen... waar de dingen er blauwachtig en vaag uitzagen wist Bilbo zijn eigen land, van veilige, geriefelijke zaken en zijn kleine hobbithol. Hij huiverde. Het begon hierboven bitter koud te worden en de wind gierde om de rotsen. Alles ging goed, tot zij op een dag in een onweersbuik terechtkwamen. Dat ziet er slecht uit. Het wordt aardig donker. Konden we mijn eigen schuilen door in... Nog door de getroffen. Of door de storm in het ravijn geblazen. Oh, kijk daar. Tegen die berghelling. De steenreuzen zijn naar buiten gekomen. Ze beginnen met rotblokken te gooien. Kijk door in. Dit kan zo niet langer. Als we niet in het ravijn worden geblazen door de storm. Dan worden we wel door de een of andere reus opgepakt. Met de lucht ingeschopt. Als jij soms een betere plek voor ons weet... breng ons daar dan heen, toe. Iemand moet op zoek gaan naar een schuldplaats. Hé, Walin, Jullie hebben scherpe ogen. Zoek eens vlug in de buurt of er iets is om te schuilen. Ga dan. Wij wachten hier. Die We hebben wat gevonden. Deze kant op. De hoek op. ...zit hier wel met die donkere nissen. Belangrijkste is dat we hier droog zitten... ...en voorlopig veilig. Zou die van iemand zijn, deze groep, denk je? Van aardmannen misschien? Wat weet jij van aardmannen, Bilbo? Nou, nee, niet veel. Maar wel dat ze niet, niet erg aardig zijn. Niet erg aardig? Zeg maar gerust, vreed, bozaardig en laaghartig. Smerig zijn ze. En slottig. Maar ze kunnen geweldig goed onderaardse gangen graven en holen En allerlei voorwerpen maken. Mooi niet, maar wel praktisch. Amers en bijlen en zwaarden, daar zijn ze erg goed in. En houwelen en folterwerktuigen niet te vergeten. Meestal maken ze alleen het ontwerp zelf... en laten gevangenen en slaven het verdere werk doen... tot ze sterven, bij gebrek aan licht en lucht. En ze eten paarden en ponies en ezels, alles ruw, dat ze hier maar niet kunnen komen. Nou, laten we langzamerhand maar eens wat gaan slapen. Het is een vermoeiende dag geweest en morgen zal er niet anders zijn... En zo sukkelde ze één voor één in slaap, behalve Bilbo. Op de een of andere manier duurde het heel lang voor hij de slaap kon vatten. En toen hij eindelijk sliep, had hij heel enge dromen over een grote bende enorme, afzichtelijke aardmannen die plotseling de grot binnenkwamen, stormen en zich op de slapende Bilbo en zijn metgezellen wierpen. Oh nee!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 terwijl ze in ons voorportaal schuilde. Hé, He? Wat heeft dat te betekenen? Niets goeds durf ik te willen. Spionnen zeker. Of dieven. moordenaars, en vrienden van de elfen waarschijnlijk. Nou? Wat? Wat heb je te zeggen? Toring de dwerg, uw dienaar. Het was zomaar beleefd niemendalletje...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 Voel je niet uit. Wij waren op weg om onze familie te bezoeken. Onze neven en nichten. En neven en nichten in de eerste, de tweede en de derde gaat. En, en de andere hij afstammelingen van. Leugenaar, o oh, waarlijk geweldige. Toen wij deze schepselen vonden, was er ineens een verschrikkelijke buurstraal in de grot. En een geur als van buskruid. En verscheidene van onze mannen waren mors dood. En hiervoor, o oh, geweldige. Voor dit zwaar kan hij ook geen verklaring geven. Orkles. De alfabetelevers. Het De Oh! Nederlaag. Oefenvriende. Blijf staan. Oh! Oh! Hoe gaat het ook alhoor Hij was zo door dolla heen dat hij van zijn zetel afsprong en met open mond op toorden toesnelde. Op datzelfde ogenblik gingen alle lichten in de grot uit. En een groot vuur schoot als een toren van blauwe gloeiende rook naar het plafond, dat verblindend witte vonken op de aardmannen deed neerdalen. Het gegil en geschreeuw, het gejank en gejammer dat volgde was onbeschrijfelijk. De vonken brandden gaten in de aardmannen en de rook die nu van het dak neerdaalde, maakte de atmosfeer zo dicht dat ze zelfs hun ogen er niet in konden onderscheiden. Plotseling lichtte een zwaard in zijn eigen licht op. Glamdring, de vijandhamer. Bilbo zag het dwars door de grote aardman heen gaan. Toen die met stomheid geslagen stond in zijn razernij. Hij stortte dood neer. En de aardmansoldaten vluchtten gillend voor het zwaar de duisternis in. Volg mij, snel! Gamdaal! Sneller! Sneller! De pakkers zullen wel daar worden ontstoken. Kwaas! Allemaal, rennen! Bilbo door deze gang! Even wachten, niet zo hard! Dondol. Wacht even, mannen! Zijn we er allemaal? Vili en Kili? Oh, dat zijn jullie. En hier is meneer Balings. Nou, nou, is dat erger kunnen zijn. Maar ook beter. Geen ponies meer en geen eten. En hoort de aardmannen die ons op de hielen zitten. Hier, Toerin, je zwaard, orkest. Je zal het nog nodig hebben. Vooruit, verder maar weer. Zo hard jullie kunnen. Hé, hey, Bomber. Ja? Neem jij Bilbo's op je rug? Oh, oh. Oh, waarom heb ik ooit mijn hobbit-hoofd verlaten? Oh, waarom heb ik een derde kleine hobbit mee op een avontuur laten gaan? Veer het zweet is van mijn gezicht, Wilmoor. Oh, ze, ze komen er alweer aan. ga dan, ze komen. O, oh, wek je zwaar, Thorin. Kom mee, omkeer, achteraan. Het was het enige dat erop zat. De aardmannen vonden dat niet leuk. Gillend kwamen ze de hoek omstormen en daar schenen aardmannen kliever en vijandhamer koud en fel in hun verbaasde ogen. Degenen die voorop liepen lieten hun fakkels vallen en slaakten een gil voordat ze werden gedood. Degene die volgden gilde nog erger en sprongen achteruit en gooide hen die achter aan liepen omver. Weldra waren ze zo in verwarring dat ze gillend terugrenden de gang in. Het duurde heel lang voordat een van hen weer de hoek durfde omkomen. Tegen die tijd waren de dwergen een heel stuk verder in de donkere tunnel van het Rijk der aardmannen. Toen de aardmannen dat ontdekten, doofden ze hun fakkels, deden zachte schoenen aan en kozen hun allersnelste lopers met de scherpste ogen en oren. Die renden voort, vlug als wezels in het donker en met nauwelijks meer gerucht dan vleermuizen. Daardoor kwam het dat Bilbo, nog de dwergen, nog Gandalf hen hongerden aankomen. En ze zagen ze ook niet. En ineens werd boofoer, die Bilbo droeg, in het donker vastgegrepen. De hobbit viel van zijn schouders af de duisternis in, stootte met zijn hoofd tegen een harde rots en herinnerde zich toen niets meer.